eerste boek, zegt Lucas, heb ik gemaakt, Theophilus over al wat Yeshua begonnen is te doen en te leren. He? Wie is ook weer Theophilus? Zou het wel iemand wezen, of niet? Het leuke is wel, hij heeft wel een bijzondere naam, vindt je ook niet? Ja, je denkt gelijk al theologisch, daar maak ik wel eens een grappie over. Dan zeg ik theologen, die heten Theo en ze liegen nog steeds. Maar dat is niet met, uh, met Theophilus, hè. Filus is, een, is de zoon en Theo is God. Hij is gewoon Gods zoon. Ja, Theophilus. Theophilus. Het is gewoon zijn naam, Theophilus, zoon van God. Theophilus, het is Grieks. Theos is God. Ja, iedereen mee eens? ben Elohim, zoon van, uh, zoon van God. ben Elohim. Ja. Goed, lieve mensen, het eerste boek is gemaakt, Theophilus over alles wat Yeshua begonnen is te doen en te leren. Tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen, het waren niet zomaar mannen, maar Yeshua heeft ze uitgekozen. Uitgekozen mannen. En dat heeft hij gedaan door de Heilige Geest, heeft hij zijn bevelen gegeven. Toen ik dit tekst aan het opschrijven was, toen dacht ik, hé, hey, wonderlijk is dat eigenlijk, dat Yeshua door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. We hebben natuurlijk al heel wat afgepraat over de drie eenheid, over de eenheid van God. Hoe kan je nou uit de Heilige Geest bevelen geven? Door de Heilige Geest bevelen. Kunnen wij ook door de Heilige Geest bevelen geven? De geest van God, dus de geest van Yahweh, dat is de heilige geest. Als je het hebt over de geest van Willem. Hebben we het dan ook over de heilige geest? Nee, we hebben het over de geest van Willem. Tot mijn geest wel geheiligd en gereinigd moet worden, dat is een heel proces. Omdat ik moet natuurlijk in overeenstemming gaan komen met de woorden van Abba Yahweh. Naarmate we daarmee in overeenstemming komen, wordt ons leven steeds meer geheiligd. Ja? Maar wat we tekortkomen in onze heiliging, ook in onze geest, dat wordt aangevuld door onze Heer Yeshua. Want zijn gerechtigheid is voorkomen en die wordt ons geschonken. De dag dat hij aan de apostelen die hij heeft uitgekozen door de heilige geest zijn bevelen had gegeven. Wanneer wij de woorden van onze Heer lezen en we laten het tot ons komen, dan kunnen we in onze geest overleggen of we willen gehoorzaam zijn of we willen niet gehoorzaam zijn. Zodra we in gehoorzaamheid wandelen, wandelen we door de, door de geest gods, door de heilige geest. Dus naarmate dat we elkaar zien, dan kunnen we aan onze levenshouding en aan ons gedrag zien of we door de geest van God worden beïnvloed. Of dat we door de geest van de tegenpartij worden beïnvloed. Dat is dus beslist niet de geest van God, dat is een onheilige geest. Uit, hè. Het leuke is wel, we mogen keuzes maken om te zien hoe worden we volgzaam. Wij prefereren dat om dat door de heilige geest te doen. Dus de werken die in liefde worden gedaan, onder elkaar en naar de ander, dan kan je zien, zo, dat is de geest van God, werkzaam in een mens met een zondige natuur. Tot de dag dat Yeshua werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij had uitgekozen door de heilige geest, zijn bevelen had gegeven, aan wie hij zich ook na zijn lijden, dat zijn dus de discipelen, met vele kentekenen, ...levend heeft vertoond... ...hij die dood geweest is... ...veertig dagen lang... Dan hebben we gelijk de oorzaak... ...waarom het nu... ...Hemelvaartsdag is... ...want op de veertigste dag... ...nam hij afscheid van zijn discipelen... ...en hij... ...ging naar vader... ...veertig dagen lang... ...hun verschijnende... Dus vanaf de dag dat hij opgestaan is uit het graf, heeft hij gedurende een periode van 40 dagen, is hij steeds verschenen geweest aan zijn discipelen, tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. Vanaf de dag dat we christen zijn geworden, heb ik altijd begrepen dat het het evangelie van Jezus Christus was. U ook? Je moest Jezus aannemen of Jezus aannemen, want als je Jezus aanneemt, dan was je een kind van God. Maar eigenlijk predikte Jezus die boodschap niet. En de discipelen predikten die boodschap ook helemaal niet. Ze hebben altijd gepredikt de boodschap van het koninkrijk van Yahweh. En in dat koninkrijk van Yahweh zou er één zijn die het ultieme offer zou brengen. Dat hebben we al in Torah geleerd. Want daar werd het verbeeld door stieren en bokkenbloed. En offers die gebracht werden. Maar die zagen allemaal uit op hem die nog komen zou. In dat geloof zijn ook degene uit het oude verbond gerechtvaardigd door het geloof in hem die nog komen zou. Dat is Yeshua. En wij die achter de zaak staan, wij kijken terug op het offer van Yeshua, We houden dezelfde Torah en onze ongerechtigheden worden verzoend door het offer wat door Yeshua verbracht is. Dus oud en nieuw kijkt op naar dezelfde Heer en die worden ook allemaal tegelijk opgewekt uit het graf als die terugkomt op die dag. Dus waar praten we altijd over. Eigenlijk moet je erover nadenken, ben je wel een inwoner in het Koninkrijk van God. Dus ik denk als we naar elkaar zullen kijken, dan kunnen we aan ons gedrag zien van zo zeg, we zijn heerlijk op weg met elkaar. En als er een broeder of zuster zwak is, wakker, kom op, sta op, we zijn onderweg naar het Koninkrijk van God. Dat is een vreugde. Dus het evangelie van Yeshua de Messias is het evangelie van het Koninkrijk van God. Dat komende koninkrijk, inderdaad. En vader wist dat de mens die die zou scheppen... en een volkomen vrije mens zou zijn, dat die kon vallen. En op grond van de mogelijkheid dat die kon vallen... heeft hij de hele blijde boodschap al verkondigd vanaf het begin. Uiteindelijk zullen alle die opgewekt worden uit de dood... ook weten dat ze opgewekt worden uit de dood... door de genade van God die die in Yeshua gegeven heeft. We gaan naar handelingen 2, vers 22... Daar zegt hij het volgende. Mannen van Israël, hoor deze woorden. Yeshua van Nazareth, een man, u van Gods wegen aangewezen. Hoe is die aangewezen? Door de krachten, wonderen en tekenen die God, Abba Yahweh, door Yeshua heen in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet. Met alle respect, we hebben heel wat mensen in ons leven gezien die in de naam van Yeshua allemaal grote wonderen en tekenen doen. Want je ziet echt mensen wonderbaarlijke dingen ontdekken en zien en je ziet genezingen komen. Toch is het wonderlijk dat een hoop van deze mensen, Torah en profeten, niet wensen te gehoorzamen. En als ze jou tegenkomen en je zegt, ja we gedenken, hè, Sabbat, we vieren de feesten van de Heer, dat diezelfde mensen kunnen zeggen, ach gaat dat er echt allemaal is. Dat is wonderlijk. Het is wel bijzonder dat Yeshua van Nazareth een man van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals jullie zelf weten. Dus we moesten wel aan de wonderen en de tekenen zien dat hij, Yeshua, eigenlijk de Messias was. Je moest dus Torah kennen en het profetisch woord op grond waarvan je kon zeggen... Nou zie ik doden opgezegd worden, ik zie zieken genezen, mijn worden hersteld. Zo, maar dan moet dat de Messias wezen. En dat vind je ook in het Nieuwe Testament, dan vallen ineens die mensen op hun knieën en dan aanbidden ze hem ook als Messias. En dat houdt hij niet tegen. Deze, wie, naar bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd hebt... Hij heeft tegen die mannen, tegen wie die spreekt, hè. Ze staan tegen die mannen in de Israëlieten te praten, die uiteindelijk ook Yeshua aan het kruis hebben laten spijkeren. Deze, dat is Yeshua, na een bepaalde raad en voorkennis van God de Vader, het was Gods raad dat hij moest sterven, maar degene door wie hij zou sterven. Wonderlijke ervaring. degene door wie hij sterft, die Judas. Maar het was de raad en de voorkennis van zijn vader dat hij het al van tevoren had gezegd. Uitgeleverd heb gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. We kunnen wel de Romeinen de schuld geven, maar wie hebben nou uiteindelijk Yeshua aan de Romeinen gegeven? het Joodse volk. O, het joodse volk. Is hij nou door het Joodse volk gekruisigd? Wel, nee. De christenen hebben dat hele Joodse volk de schuld gegeven dat Yeshua gekruisigd is. Hoeveel mensen waren het die hem overgeleverd hebben in de handen van Pilatus? Later het de dertig geweest zijn. Later het hele Sanne erin geweest zijn. Maar we weten ook dat uit het Sanhedrin er een Nicodemus was, die er helemaal niet voor was. Dus ook in het Sanne erin, in de raad, waren niet alle mannen gelijk gestemd. Want ze hebben er maar gelijk overnacht heen besloten, laten we hem uitleveren. Daar kan hij nog voor. De feest -sabbat. Wegwezen. Gestorven en begraven zijn. Eén ding is duidelijk: het is naar een bepaalde raad en voorkennis van God. Is het wel gebeurd? Het is zelfs de raad van God. Dat gij door handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld hebt en gedood. Maar Abayave, evenwel, heeft Yeshua opgewekt. Want hij. Abba Yahweh verbrak de weeën van de dood. Nadien het niet mogelijk was dat Yeshua door de dood werd vastgehouden. Dus Yeshua is in de dood gegaan. Hij is begraven geworden en hij is op de derde dag verwekt door zijn vader. Dat hoort allemaal tot de raad gods. Hij verbrak de weeën van de dood. Schitterende gedachten. En het is niet alleen een gedachte, het is een belofte. Ook onze weeën van de dood, al zullen we nog honderd jaar in het graf liggen... ...al zullen we nog duizend jaar in het graf liggen. Broeder Adam en zuster Eva, die liggen al zesduizend jaar in het graf. Maar de tijd van hun begrafenis, een dood en opstanding... ...ook al is het zesduizend jaar, zal in hun denken nul zijn. Want het moment dat ze sterven en de ogen sluiten... Tussen het moment dat die ogen geopend worden in de opstanding is nul. Dus bedenk het maar, als we onze geliefden moeten begraven, dan is de tijd die na de sterf is gekomen nul in de beleving. En we zullen ze zien in de dag van de opstanding. Prijs de Heer voor zijn genade. Vind je die mooi? Dat is heel wat anders dan dat we vroeger geleerd hebben over de hemel en de hel. He, tot de zielen naar de hel gingen en daar in eeuwige heid lagen te knisperen in dat vuur wat maar niet uitging. Kunt je het voorstellen? Wat een tiran van een god dat zou moeten wezen die dat uh, laat bakken en knisperen. Maar dat is allemaal Rome. Hè? En anderen die moesten naar de hemel, ergens een plekje in de hemel. Hadden ze het over violen en al die andere mooie dingen. Dat is allemaal onzin. De mens is helemaal niet gemaakt voor de hemel, wist u dat? De mens is gemaakt voor deze aarde. Alleen de aarde is gevallen en we zullen de nieuwe aarde bewonen. Dus als we opstaan uit het graf... Dan is alles bereid zodat we kunnen leven zoals het Gods doel al is geweest vanaf te beginnen. Ik kijk ernaar uit. Want op die nieuwe aarde, er zal maar één koning zijn. En die zal onder heerschappij van zijn vader het koningschap uitoefenen. Want Yeshua zal koning zijn tot in eeuwigheid. He? Hij zal op de troon zitten van Jeruzalem. Hij zal zijn de koning, de priester en de profeet. Schitterend. God evenwel had Yeshua opgewekt. Want hij, dat is God, verbrak de weeën van de dood. Hij zal ook de weeën van onze dood verbreken. nadien het niet mogelijk is dat Yeshua door de dood werd vastgehouden. Ook wij zullen niet worden vastgehouden door de dood. Dat is een goede over na te denken wat nu komt. Een hoop mensen snappen hem niet. Of ze begrijpen ook de link niet waar de citaten vandaan komen. Wat zegt uh, Lukas in handelingen 2 vers 25... David zegt van hem. Dus David is de over, over bed overgrootvader van Yeshua... Want uit de stam van David wordt uiteindelijk Yeshua geboren. David is niet de Messias, hij is de koning. Maar uit zijn zaad zou uiteindelijk de Messias geboren worden. Dus als David in de geest is, profiteert hij over de zoon die geboren gaat worden, die Messias van Israël zou zijn. En die zijn heerschappij zou hebben voor. Eeuwig op de troon van David. Want David zegt van Yeshua, heb ik maar neergezet, want nu moet je even de eerste regel vergeten. Nu moet je gaan lezen wat David over die Messias zegt. Dan heeft hij het over Yeshua. Hij zegt, ik, dat is eigenlijk wel David, maar je moet David projecteren in zijn zoon Yeshua. Dus nou hoor je Yeshua spreken, want David profiteert. Zoals Yeshua zou spreken. En zou handelen. Ik zag Yahweh te alle tijden voor mij. Zegt Yeshua. Want hij, Yahweh, is aan mijn rechterhand. Dus alles wat Yeshua doet, hij weet zijn vader is aan zijn rechterhand. Opdat ik, dat is Yeshua, niet zou wankelen. Dat is niet zo'n vreemde tekst. Want... Lucas die zegt tot David dit gezegd heeft. Hoe kan hij nou weten wat David gezegd heeft? Ja, David heeft een psalm achtergelaten. En dan weten we tot in psalm 16 vers 8 staat dat geschreven. Ik stel mij de Heere, dat is Yahweh, bestendig voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand staat, wandel, wankelt ik niet. Dus David profiteert van zijn zoon die ooit zou komen dat hij voortdurend Abba Yahweh aan zijn rechterhand stelt. Dat is toch heerlijk? Zo moet je nog veel meer van de citaten die onze apostelen ons geven, terugzoeken in die psalmen of in de profeten. Zeg het zo, hebben ze het zo gezegd. Dat is belangrijk. Ik heb er vanavond maar een enkele, maar als je die teksten gaat opzoeken, de verwijstekstjes in het Nieuwe Testament naar het Oude Testament, kan je daar gezoet blijven. En je wordt alleen maar, je verbazing wordt groter. denk je, alles is al gezegd in het oude verbond. En door die profeten. Ja, alleen Israël snapte het niet. En vele christenen vandaag ook niet. Want ze zeggen gewoon, ja, ik geloof in Jezus, ik ben gered. Maar het ligt toch even anders. Dus ik stel mij Yahweh bestendig voor ogen, zegt Yeshua. Want nu mag je zeggen, dit zegt dan ik Yeshua. Dat is profetie op hem. Omdat hij, dat is Abba Yahweh, aan mijn rechterhand staat. Wankel ik. Yeshua niet. Hij wordt 100% gesteund door zijn vader. Daar komt hij. Daarom is altijd gevolg op het. Waarom? Oh ja, waarom? Nou, daarom is mijn hart, zegt Yeshua, verheugd. En mijn tong van Yeshua verblijft. Ja, ook mijn vlees, zegt Yeshua, zal nog een schuilplaats vinden in hopen. Kijk, David zegt het, maar hij heeft het over zijn zoon Jeshua. David is volkomen in de geest in Jeshua. Hij is niet in Jeshua, maar hij ziet in zijn geest de houding van Messias ten opzichte van Yahweh zijn vader. En deze Messias is de zoon van David. Daarom is mijn hart verheugd, David zegt het, maar hij legt het in de mond van Jeshua... Mijn tong verblijft, ja ook mijn vlees, zegt Yeshua, zal nog een schuilplaats vinden in hopen. Hé, hey, nou niet op dat, maar omdat gij, Abba Yahweh, mijn ziel niet aan het dode rijk zult overlaten. Op wie stelt hij zijn vertrouwen? Hij gaat ook aan het kruis, volkomen op vaderziend, volkomen. Hij zegt ook op het laatste moment, vader, in uw hand beveil ik mijn, mijn geest... Vader ontvangt al onze geesten. Zodra wij onze adem uitblazen. dan weten we. onze geest is in de handen van Abba Yahweh. En hij zal ons weer in ons lichaam brengen. en opwekken uit de dood. Omdat gij, Abba Yahweh, mijn ziel. niet aan het dodenrijk zult overlaten. zo begraven wij ook onze geliefden. Dus dit soort woorden. zullen we altijd spreken aan het graf. om onze broeders en zusters. Te vertroosten met de woorden. Er zal zijn een dag van opstanding, zodat we zijn heerlijkheid zullen zien. Wij zullen dus niet het verdriet hebben wat de anderen hebben die geen hoop hebben. Dus ook al hebben wij het verdriet van het verlies, we hebben de hoop op de belofte van de Heer. En Hij houdt zijn woord. Wat zegt u? Hij houdt zijn woord. Amen. Beschaam je er niet voor. Het is gewoon zo. We gaan verder. Even de herhaling. Het stond hier, vers 27, ik denk dat kunt u het niet vergeten, dan zal ik het hier nog een keer zetten. Hij laat mijn ziel niet over aan het rijk, nog uw heilige ontbinding zal doen zien. En daar komt hij. Gij, Abba Yahweh, hebt mij, Yeshua, wegen ten leven doen kennen. Gij, Abba Yahweh, zult mij, Yeshua, vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Eigenlijk zou je onze naam erin kunnen vullen. Wij die door het geloof in Yeshua zijn, met hem verbonden zijn, met hem één lichaam geworden zijn door de doop en door de opstanding in het nieuw leven. Want wij leven door de geest. We moeten niet meer naar onze oude natuur kijken, want daar word je alleen maar misselijk van. We moeten zien in de situatie waarin we vertoeven in Christus. Dat is uitbundige vreugde. Dan kun je wel zeggen, heb jij zoveel vreugde? Ja, daar heb ik vreugde in. Ik kijk dus niet meer naar het oude, maar wat ons voor ogen gesteld wordt. Mannen, broeders en zusters, het staat er wel niet bij, maar dat bedoel ik ook natuurlijk. Men mag uit tot u zeggen: van de aartsvader David, dit is wel David, dat hij en gestorven en begraven is. En dat zijn graf bij ons is tot op de dag van vandaag. Hoe gaat het nou toch zoals we vroeger opgevoed zijn? Hè? Ja, vader Zaliger. Kent u de uitspraak? Vader Zaliger, die is in de hemel. Die is bij de Heer. Mijn vader zalig, hè? die is in het, in het graf. Dat is niet erg. Want we moesten eerst teruggaan tot het stof. Als je een zaadje hebt van tarwe of graan. Dat wordt in de aarde geworpen. En dat doet nog niks voordat het helemaal verrot is. Helemaal tot aan de basis afgebroken is. En dan gaat het vrucht geven. En we gaan niet naar de hemel. Want de hemel is des Heeren En de aarde is de... Mensen, kinderen gegeven. Voor altijd en eeuwig. Dus wij zullen voor altijd en eeuwig de aarde bewonen. Echt niet de hemel. Hebben we helemaal geen lichaam voor. Je moet er altijd over nadenken. Als je of thuis de Bijbel leest, moet je bij elke vers nadenken. Hoe zal ik het nou eens aan mijn buurvrouw vertellen, of aan mijn andere broeder die nog maar net in het geloof is, om daar gewoon over te gaan praten. Dat is leuk om te doen. Ja? Ik weet dat er allerlei gedachten over zijn. Weet u wat de ziel is van de mens? De Bijbel leert dat we bestaan uit geest, ziel en lichaam. Hè? Maar deze drie delen kunnen niet los van elkaar. Want alleen maar door geest, ziel en lichaam zijn we mens. Dus we vervallen. En dan zegt de Bijbel, onze geest... ...dat is niet alleen maar onze adem, maar daar is gewoon onze hele persoon aan verbonden... ...wordt bewaard door de Heer. Maar deze mens die in drie delen bestaat, zolang de adem in hem is... ...zegt de Bijbel, dat is een levende ziel... Aber ja, Yahweh schiep de mens uit het stof der aarde. We komen dus niet uit het niets, nee, we komen dus uit het stof der aarde. En dan heb je die mooie man geschapen, Adam. Dat is een prachtige man geweest. Maar hij lag alleen maar op de grond. Hij lag daar alleen maar, mooi te zijn. Totdat de heer kwam en zijn geest in de mens ging die staan. En de vrouw, u weet het, is uit de man genomen... Dus toen hij dus de adem des levens in zijn neus kreeg, al zo, zegt hij, werd hij tot een levende ziel. Totdat hij sterft, dan is het een dode ziel. Alleen die dode ziel die gaat terug naar het stof. Dus als de mens uit de dood wordt opgewekt, het eeuwige zelf, en ontvangt hij zijn eigen geest, waarin heel die mens opgesloten zit. Want er komt namelijk geen vreemde uit het graf hoor. Echt waar, als Willem begraven en gestorven is, dan komt er een dag, komt echt Willem uit het graf. En dan zal iedereen die me gekend heeft zeggen, hij is nog echt ook hoor. Joort, we zijn bij de vader, je gaat gewoon het graf in. Want ook vader Abraham ligt in het graf en de graf die bewaart ons. Maar tot de dag van de opstanding. Maar jij bent echt jij en er is niks in veranderd, alleen we hebben eeuwig leven gekregen en we komen voorkomen tot ons doel. Hij roept je bij namen, dankjewel Louis. Zullen we verder gaan? Daar hij, dan heeft hij het over David. Hij sprak in de geest, en door de geest, en uit de geest. De heilige geest spreekt door David. En de heilige geest, oh ja, wat was het ook alweer? Dat is de geest van vader, de geest gods. Zoals de geest van Willem. Willem is er, hè? Want Willem spreekt. Dan weet je, als ik spreek, weet je precies wat er in mijn geest is. En mijn geest is geen ander persoontje. Anders zou ik dus schizofreen zijn. Dus als we het hebben over de geest van God... dan weten we wat er uit het denken van God komt... want hij brengt het onder woorden. En omdat vader iets onder woorden brengt... kunnen wij door het lezen van de woorden zien hoe vader denkt. En het is de bedoeling tot wij gaan denken als vader... tot wij gaan spreken als vader... en tot we gaan wandelen zoals vader zegt. Want dan zijn we dus voorkomen één met vader... Dan gaan we net zo één worden met Vader als Yeshua één wordt met de Vader. En Yeshua was niet de Vader, en de Vader was niet Yeshua, maar ze handelden in de geest van Abiyahweh. En de geest van Yeshua is daar volkomen mee in overeenstemming. Maar ook onze geest zal volkomen één zijn in datzelfde denken en spreken en handelen. Zo zijn we één. Daar hij, David, nu een profeet was, en in zijn geest wist dat God hem onder ede gezworen had, één uit de vrucht van zijn lendenen op zijn troon te doen zitten. Vader had het gezegd, uit jou, zegt hij, zal ik een koning verwekken die tot in eeuwigheid op je troon zal zitten. Dat had hij niet tegen David, die zou niet eeuwig op de troon zitten, maar zijn zoon zou erop zitten. Dat is een belofte. Heeft hij, dat is David, in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van Yeshua? Want je kon alleen maar in eeuwigheid op de troon zitten. Het moest een mens zijn. Hij moest uit de mens verwekt zijn. En hij moest sterven. En hij moest opstaan uit de dood. Yeshua is dus 100% zoon van David. Alleen hij is in een dochter van David verwekt door wie? Door de vader. De vader sprak tot Maria. En zij ontving zijn woord door te zeggen: Mijn geschiedenaar, uw woord. En ze werd zwanger. Alles is door vader Jahwes woord tot stand gebracht. Ook zijn eigen zoon in de buik van Maria. Het is een wonder boven wonder, maar het is schitterend om het je te realiseren. Hij, David, heeft dus in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van Messias Jeshua. Dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, nog zijn vlees zelfs ontbinding heeft gezien. Hij is volkomen intact in het graf gelegd, alleen zijn wonden waren nog zichtbaar toen hij opgestaan was. Hij heeft geen ontbinding gezien. Wij zullen wel ontbinding zien, maar God zal uit het stof, want we zijn nog steeds stof, koolstof, wist u dat? Heel de wereld en alles wat erop is, is koolstof. Zelfs als we over ijzer hebben en over hout hebben, weet ik veel allemaal, het zijn allemaal de vormen die uit koolstof voortgekomen zijn. Wij zijn ook koolstof en we gaan weer terug tot koolstof. En de Heer brengt ons weer terug in koolstof, maar weer zichtbaar zoals we zijn. Alleen dadelijk zullen we een geestelijk lichaam hebben. Hij heeft gesproken over de opstanding van Yeshua, dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten. Prijs de Heer, broeder en zuster, ook wij worden niet overgelaten. Deze Yeshua heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Yeshua is dus door zijn vader God opgewekt. Handelingen 2, vers 33. Nu Yeshua dan door de rechterhand Gods verhoogd is... Hé, hey, wat is ook weer de verhoging van Yeshua? Was dat zijn kruisiging? Mondelijk hè? De verhoging van Yeshua. Nu Yeshua dan door de rechterhand van Abba Yahweh verhoogd is... en de belofte des heilige geestes van de Vader ontvangen heeft heeft hij, Yeshua, dit uitgestort, wat gij ziet en hoort. De Pinksterdag, symbolen van vuur boven de hoofden van de apostelen, het spreken in vijftien talen, want heel alle mensen, kon, alle talen konden het horen. Ja, dat is goed, dat is goed. Pinksteren is gewoon de verkondiging van Torah. Maar het vlees geworden Torah, wat uiteindelijk in Yeshua is gekomen, de uitstorting van de heilige geest, ja, heeft hij nou een persoon uitgestort? Wat heeft vader nou uitgestort? Hij heeft geen onreine geest uitgestort. Nee, hij heeft uit zijn eigen geest uitgestort en gelegd op al zijn discipelen. Ze spraken allemaal in een taal, zodat vijftien naties de woorden gods konden horen. Dus het kan best zijn dat Petrus gewoon in het Hebreeuws sprak en ik sta er als Nederlander te luisteren en denk, zo, die jood die spreekt vloeiend Nederlands joh. En hij zegt dat die Yeshua die gestorven is, van mij gestorven is. Mijn God, hebben wij, hebben wij hem vermoord? Snap je het? Petrus staat gewoon in het Hebreeuws te preken en ik hoor hem in het Nederlands. En nog in mijn eigen dialect een beetje Rotterdamstintje. tintje. Het is een taalwonder wat plaatsvindt. Je mag er ook anders over denken, maar al die talen daar zijn, iedereen hoorde dat in zijn eigen taal. Lieve mensen, dat is een werk van de heilige geest. We hadden een tijdje terug hier een Belgische broeder, misschien ken je nog wel. Kijk een op. Hij komt uit België. Ik ben even zijn naam kwijt. Die gaat regelmatig naar Rusland. Hij spreekt geen woord Russisch. En hij komt bij iemand om daar de dozen neer te leggen met kleding en met eten. En hij zegt wat tegen die man. Hij zegt, ik heb gewoon Vlaams geklapt, zegt hij. Hij zegt: ik heb gewoon in mijn eigen taal gesproken, maar die Rus die verstond me. En hij heeft teruggesproken en ik verstond hem. Hij zegt: ik was zo verbaasd, zegt hij. De hele weg terug, zegt hij. Ik kon het niet snappen. Hij zegt: maar ik heb met een Rus gepraat in mijn eigen Vlaamse taal. En ik weet zeker dat hij Russisch sprak. Hij zei, maar... Dus als hij weer komt, dan weet je, dat is dan die, die dikke broer uit België. Moet je hem maar laten vertellen. Het is een heerlijk getuigenis wat hij heeft. Maar lieve mensen, als wij dus de belofte van die heilige geest ontvangen, dat is gewoon wat God gezegd heeft. Hij zegt, ik zal van mijn geest uitstorten over mijn dienaren. Over die twaalf apostelen. He? En ze gingen daar in vijftien taal aan vijftien naties het evangelie verkondigen. Dat is heilige geest. Ze krijgen geen persoon op de rug. Ze krijgen door de geest van God woorden geïnspireerd. Als u spreekt kunt u uit de heilige geest spreken. Ook al spreekt u met uw eigen woorden, vertelt u het evangelie, doe u dat door de geest van God. Want wat vader in zijn denken heeft, dat is aan u bekendgemaakt, en u vertelt dat verder aan de volgende. Nou, nog een keer. En dat is een hele belangrijke. Wie is er niet opgevaren? David is niet opgevaren naar de hemelen. Dus als je al denkt dat vader zaliger in de hemel is, nou, David is er niet. Als je denkt dat je de Abraham gaat vinden, ga je hem niet vinden in de hemel. We kunnen hoog het graven naar de botten. En ik ben in het graf van Abraham geweest. Nee, niet in zijn graf, maar in de hele, in de hele de ondergrondse gewelf, in een van die zijtakken, daar was hij bijgezet. En in datzelfde graf, ook Jacob en Isaac, hun vrouwen. Die liggen allemaal in diezelfde graftombes. Daar is tot op de dag van vandaag nog steeds de restante van Abraham. Abraham is dus niet opgevaren, want zelfs David is niet opgevaren naar de hemel. Maar hij zegt zelf, luister goed, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand. Kent u de uitspraak? Waar komt die vandaan? Want als de, als de profeten wat profiteren, dan grijpen ze terug wat al lang gezegd is. Ze zeggen helemaal geen nieuwe dingen. Ze leggen uit wat er al gesproken is. Want de Heere, dat is in dit geval Abba Yahweh, heeft gezegd tot mijn Heere, dat betekent Heer of Meester, wie is de Heer of Meester van David? Dat is zijn eigen zoon, die Yeshua, de Messias, zou worden. Dus uiteindelijk spreekt Abba Yahweh tot Yeshua, en dan zegt hij tegen Yeshua, zet u aan mijn rechterhand. Maar één ding is toch wel wonderlijk. David is niet opgevaren, broeder en zuster. Wij varen ook niet op. Wij zullen dadelijk niet verder opvaren... dan dat we Yeshua tegenkomen... als hij vanuit de hemel op weg is naar Jeruzalem. Wij zullen uit die dag uit het graf opgewekt worden... hem tegemoet gaan in de lucht... en we zullen met hem naar Jeruzalem gaan... en met hem heersen duizend jaar. Durf je aan me te zeggen? Wij zullen met hem heersen duizend jaar. Ik denk dat ik een klein gebiedje krijg hier in Abelassadam... Want hij denkt dan natuurlijk, daar heb ik al jaren gewoond. Dat weten die Alblasserdammers nog niet. Maar misschien word ik wel hulpburgemeester. Je weet het maar nooit. En u in je eigen dorp, hè? Maar we zullen toch eerst over deze aarde. Dus we zullen iets, iets te doen krijgen. Dat we denken, jongen, ben ik daar gelukkig mee. Ja, ja. Koningen en priesters. Echt waar. Ik maak wel eens grapjes, maar er zit altijd wel een kern van waarheid in. David is niet opgevaren, maar hij zegt... Yahweh heeft gezegd tot Yeshua, zet u aan mijn rechterhand. Dit is puur een profetisch woord wat in psalm geschreven staat. Hij gaat verder. Totdat ik, Yahweh, je vijanden gemaakt heb tot een voetbank van je voeten, Yeshua. Want vader Yahweh spreekt tot zijn zoon Yeshua. Hij zal op de troon zitten en al zijn vijanden onder zijn voeten. Hij zal volkomen heerser zijn en wij mogen dadelijk heersen met Yeshua. Alles wat we nou gedaan hebben, is een citaat uit Psalm 110, vers 1. Dat is een psalm van David. En wat zegt David in de geest? Aldus luidt het woord van Yahweh tot mijn heren, Adon staat hier. Adon is heren en mijn heren is Adonie. Dus Yahweh zegt tot zijn heren, dat is de zoon van David, zet u aan mijn rechterhand totdat ik, Yahweh, uw vijanden gelegd heb als een voetbank van uw voeten. Dus hier heeft... Uh... Onze voorganger het over, He? Lucas, als hij dat verhaal vertelt. David is niet opgevaren, Psalm 110 kunt u het zien. Schitterend is dat. We gaan verder. Handelingen 1, vers 6. We gaan dus weer terug naar onze uitgangstekst. We zijn begonnen met handelingen 1, vers 1 tot en met 3. We slaan twee versen over, omdat ze even niets met het doel te maken hebben. En we gaan verder bij vers 6. Zij dan, die daarbij eengekomen waren, vroegen hem en zeiden... Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Oh ja, waar ging het ook weer over? Over het koninkrijk van God. En zelfs zijn discipelen dachten... Heer, gaat gij nou het koninkrijk oprichten? Ja, dat was helemaal niet zijn bedoeling. Zij konden niet snappen dat hij eerst als uh, Yeshua... Ben Jozef, dat is de leidende knecht, zou moeten komen en sterven. Daarom komt hij als Yeshua, Ben David, dat is de zoon van de koning. En die gaat het koningschap op zich nemen. Nou, ik vergeef de discipelen tot ze het niet gesnapt hebben. Nee, natuurlijk niet. Daarom kunnen we ook niet alles snappen. De Heer moet iemand sturen om ons de oogjes te openen. En hij laat ons de ogen openen door zijn zoon te laten komen. Dus we moeten over zijn zoon lezen om onze oogklepjes weg te halen. En ineens kijk je ergens doorheen en zeg je, oh jongens, die Heere God. Ja, inderdaad, van de Romeinen zou verlossen. Ja, inderdaad, en dat doet hij niet. Hij laat zich ophangen door die Romeinen. Het gaat dus over, heer, gaat hij nou dat koningschap voor Israël herstellen? vraagteken staat erachter in de maan, kijk. Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak. De tijden of gelegenheden te weten. Lieve discipelen. Ze zijn ijverige jongens hoor. Maar hij zegt: Het is dus niet. Hè, uw zaak. Om die tijden en gelegenheden te weten. Waarover de vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Ergens anders zegt hij: Zelfs de zoon, die weet het niet. En dan zeggen wij: Haha, als je in een drie eenheidsleer gelooft. Hij is toch God zelf, dan zal hij het niet weten. Dat is een geintje van hem. Echt niet waar, maar hij is niet vader, hij is de zoon. En er blijkt dus iets te zijn tussen vader en zoon, wat de een van die ander dus niet weet. Hij weet wel dat hij een, een, een weg te gaan heeft, die vader wil dat hij gaat. Net als met Isaac, komt met zijn vader bij het offeraltaar, heeft dit alles opgebouwd, takkenbossen erop, om daar de fik in te steken, en zet die knul, kruipt er eens op, gaat ze erop liggen. En dan gaat Isaac, een volwassen man, gaan liggen onbegrijpelijk, dat is geloof hebben, en hij wilde hem slachten en dan stuurt de Heer een engel, hij had hem echt geslacht, want er staat er in Hebreeën, hij had overdacht bij zichzelf, dat vader ook in staat zou zijn om uit de dood op te wekken als hij hem geslacht had, is het geloof of is het geen geloof? Ik ben blij dat vader dit nooit van mij gevraagd heeft, de tijden of gelegenheden te weten, dat is de zaak van vader, hè, maar hij zegt hij tegen die discipelen, je zult wat ontvangen, je zult kracht ontvangen. En wanneer gaan wij kracht ontvangen, lieve mensen? Wanneer de Heilige Geest over u komt. Wanneer hebben wij nou in ons leven de kracht ontvangen om met vreugde Sabbat te vieren en de feesten, om met vreugde niet meer te liegen en te stelen, het is een vreugde om oprecht en eerlijk te zijn. Zo dacht ik er vroeger niet over. Maar als je de Heer gaat leren kennen, zijn geest gaat in je wonen... ...je gaat beseffen wie je bent in Yeshua... ...dan wil je dan niet eens meer een leugentje voor best willen doen. Maken, zijn we foutloos? Nee, helaas, we maken fouten. Maar ze zeggen, vader, dit is niet goed geweest, wil me vergeven. Zet je stap op, knul. Hartstikke fijn, je weet het, ga je gang. Krijg je een zetje om op gang te komen. Je zult kracht ontvangen wanneer, als de heilige geest over je komt... ...eigenlijk zeg ik dan wel eens een beetje spottend, het kwartje moet vallen... Maar het kwartje moet echt vallen. Dan zeg je, oh, als we de liefde van vader zien, dan willen we niet meer zonderen. Want wie wil er nou nog scheiding maken tussen jou en vader? Wie zou er nog scheiding willen hebben tussen vader en jou? Je hebt het hoor, zodra je met opzet de zonde gaat doen, vader kan niet bij je blijven wonen, zijn geest trekt zich terug. En dat voel je gelijk, je, zegt, oh vader, spijt me, dit wil ik niet. Oké, okay, dan kan hij bij je wonen. Hij wil bij ons wonen. Gij zult mijn getuige zijn, niet alleen in Jeruzalem, maar in heel Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde. Nou, wij zitten een beetje aan het uiterste van de aarde hier in Holland, denk ik. We zitten tegen de zee aan, wij moeten gewoon hier in het uiterste van de aarde waar we wonen, daarover getuigen. We doen het onder elkaar, maar we doen het ook buiten. Het geeft wel eens problemen, want niet iedereen wil naar luisteren, maar we gaan gewoon door. Nadat hij dat gesproken had, werd Yeshua opgenomen. Terwijl zij het zagen. Ze hebben het gezien. Hij is niet zomaar ineens als geest weggegaan. Hij is opgestaan uit de dood. Ze hebben aan hem gevoeld. Ja, dit is vlees en bloed. Hij heeft gegeten. Hij is opgewekt uit het graf. Hij heeft geen ontbinding gezien. Diezelfde Yeshua, 100% mens, opgestaan uit de dood, is momenteel een plaats in de hemel aan de rechterzijde van zijn vader. En ze hebben het gezien. We hebben een ooggetuigenverslag. Een wolk ontrok hem aan hun ogen. Ze hebben hem dus zien verdwijnen. En ze stonden nog naar boven te kijken. Wat gebeurde er toen ook weer? Ze stonden nog steeds te staren. Dachten, hoe kan dit nou toch eens weg? He? Toen ze naar de hemel staarden, terwijl die heenvoer, voer, zie twee mannen in witte klederen stonden bij hen. En die twee mannen die zeggen, hé, hey, Galileese mannen, wat sta je daar nou naar de hemel te kijken? Die, ja, hè, ze kon het niet eens meer zeggen. Hè? Dat is wonderlijk hoor, als die twee engelen erbij staan. Kijk, ze staan nog naar boven te kijken. Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien. Varen, amen. Halleluja. Ja, prijsjaar, want hij zegt het zo door zijn profeten. Door de engelen, die zijn dat komen vertellen. Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Echt waar. En wat gaan wij zeggen als hij terugkomt? Wat gaan wij zeggen als hij terugkomt? Amen, zus. Hem hebben we verwacht, hij gaat ons zalig maken. We zullen hem ontvangen met vreugde. Dat komt omdat we ook een eerlijk en getrouw leven met hem leiden. We verwachten hem. Als ik nog loop te rommelen langs de kant van de weg in mijn zonde, dan moet ik me niet bedenken tot de heer zo kan komen. Echt niet waar, maar we kijken naar hem uit. We zullen onze handen uitsteken. Hem hebben we verwacht. Heerlijk heer, trek me tot u en ineens kom je los. Hé, hey. <lacht> raar is dat hoor. Echt waar, dan kan je vliegen zonder vleugels. hè? Huh? Echt waar, durft u amen te zeggen? Amen. amen. Nou, daar hebben we het hele verhaal voor verteld. Hè? Echt waar, lieve mensen, ik vind dit een vreugde om over na te denken. Nou, de veertigste dag van de omer, hebben we daarmee gedacht, de hemelvaart.